Gert Kluk met het NOS-journaal. Er komt mogelijk een fonds met miljarden euro's... voor het stimuleren van de economische groei op de lange termijn. Volgens de Telegraaf denkt de coalitie aan een bedrag van maximaal 50 miljard euro... dat op de kapitaalmarkt moet worden geleend. Dat is nu zeer voordelig, de rente is negatief... zodat de staat aan het lenen van geld verdient. Het omstreden zorgwetsvoorstel kan integraal worden teruggedraaid... dat zei minister Bruins en Jinek... In het voorstel wordt een duidelijker onderscheid gemaakt tussen mbo- en hbo-verpleegkundigen. Volgens Bruins kan er een ander wetsvoorstel komen, maar zouden er als alternatief ook afspraken in de cao kunnen worden gemaakt. Oud-Serv-voorzitter kan gaat onderzoeken hoe het verder moet met nieuwe regels voor verpleegkundigen. Door een uitspraak van de Raad van State staan bouwprojecten ter waarde van 14 miljard euro op losse schroeven. Dat staat in een berekening van ABN AMRO. Eind mei kwam de Raad met een uitspraak over de beperking van de stikstofuitstoot... waardoor allerlei bouwprojecten niet doorgaan. En volgens de bank is de komende vijf jaar... voor de bouw van zo'n 5 miljard euro aan woningen... en 9 miljard euro aan infrastructuur onzeker geworden. Het aantal universitaire opleidingen met een is fixus groeit... terwijl die studies vaak helemaal niet vol zitten. Komend studiejaar zijn er 56 universitaire opleidingen... met een beperkte toegang. Afgelopen jaar waren het er 47. De helft daarvan zat niet helemaal vol. Volgens de universiteiten komt dat doordat veel studenten op het laatste moment afhaken. Nederland is bereid een fregat te sturen naar de straat van Hormuz... maar alleen in Europees Verband, dat schrijft de Telegraaf. De Verenigde Staten hadden gevraagd om een militaire bijdrage te leveren... en het doel van de missie is de handelsroute bij Iran te beschermen... tegen aanslagen op olietankers. Het besluit moet nog wel officieel worden genomen. Het weer zonnig en droog. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen en in het weekend nog hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging door aanrijdingen op de A9 van Alkmaar naar Diemen. Eerst bij het Raasdorp 6 kilometer. één rijstrook is daar dicht. En verderop bij het Holendrecht 4 kilometer. Daar is de linker rijstrook dicht. In beide gevallen is de vertraging een kwartier.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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon, zee, Zon. zee, Zandvoort, een zomerhit. GFM. Dit is de zomer van ZFM, met nu ZFM in de ochtend. Goedemorgen Google. Hey Google, goedemorgen. Hoi Ger, het is ongeveer vijf over negen ochtends. Op dit moment is het 16 graden en zonnig in Zandvoort. Vandaag wordt het zonnig met een maximum van 20 graden en een minimum van 13 graden. Kansas was dat uit 1978. Prachtige plaat. Heel mooi. Geboren vanuit vingerzettingen voor de gitaarles. En toen denkt ze, nou dat is wel leuk om, uh, om wat mee te doen. Ja, zo werkt dat dan, hè? Een van mijn andere favorieten zijn natuurlijk de Eagles. Waanzinnige band in Amerika. Ik zie mezelf nog rijden op de snelweg. Met de Eagles op de radio beter kan het niet worden hoor. Ja, Zandvoort, oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. ZFM, ja, ja, ja, ja, het geluid van Zandvoort. 24 uur per dag, cultuur, evenementen, gemeente, nieuws, politiek, sport, welzijn en weer en verkeer. Nou, nah, dat is een mond vol. One of these nights. Spannen met een fijn achtergrondgeluid. Wil jij een fijn geluid kiezen? Ja, doe maar. Oh, oké. Okay. <laughs> Grappig, hè? Ja, dat is de Google Home. Dat is een soort... Uh, soort maatje. Als je zegt van... Uh, hey Google, wat moet ik eten vanavond? Ik weet niet hoe ik hierbij kan helpen. Zie je, daar heb je niks aan. Dat zijn van die dingen die gewoon nutteloos zijn. Hé hey Google, hoe is het met je? Hé hey Google, hoe is het met je? Ja, dan uh, houd, het, uh, houd het op. Hé hey Google, hoe is het met je? Ik was net wat leuks aan het bedenken. Zeg het maar als je een mop, een spreekwoord of een fijn complimentje wilt. Een spreekwoord. Als er één schaap over de dam is, volgen er meer. ...als je niet luistert naar ZFM. Het geluid van Zandvoort, 24 uur per dag. De komende weken zijn er leuke dingen te beleven hier in Zandvoort. De 25e, dat is komende zondag. Zandvoort Alive, de 28e. Dat is volgende week woensdag. Hebben we de zomeravondconcert, de 29e. Volgende week donderdag. Regenboogborrel, Rosé aan zee in de Mango Beach Bar... En op de 31ste, ah, dat is mooi, zaterdag, volgende week zaterdag... Feest op het plein, gratis muziekfestival in het centrum. Vanaf 8 uur, zeker de moeite waard om erheen te gaan. Whisper, Hier is Air Supply. I know just where to find the answers and I know just how to lie. I know just how to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 Op air supply making love out of nothing at all. De allerleukste muziek hier bij ZFM, het geluid van Zandvoort. Kort over 9, bijna tien voor half tien. Tijdslicht is alol. Goedemorgen, Ryan Adams. I was Die je niet zo vaak hoort in de heat of the night. Buiten het feit dat hij natuurlijk een geweldige zanger is. Is hij ook een hele knappe fotograaf, maakt prachtige foto's. Dus die weet zijn talenten wel te gebruiken. ZFM tegenwoordig. Met de allerleukste muziek. En niet alleen de disco, maar ook een klein beetje Nederlands talig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 We dronken speelden en dronken. Het een duo Frank Boeije en Wouter Pennings. Die uh, een album hebben gemaakt in 1977... onder productionele leiding van niemand minder... Rob de Nijs. Ja, dat wist je niet, hè? En zo is hij begonnen. En uiteraard mag Paul McCartney ook niet uh, ontbreken... deze ochtend vijf voor half tien... bij ZFM met Geluid van Zandvoort... 24 uur per dag. Goedemorgen, Zandvoort. Say, say, say what you want, but don't play games with my affection today. We dat Paul McCartney nog goed was met Michael Jackson. Later hebben ze ruzie gekregen om de rechten van de Beatles die Michael heeft gekocht. Ja, met Michael is het ook niet zo goed afgelopen. Dat weten we alle niet. Goedemorgen ZFM. Het geluid van Zandvoort 24 uur per dag. Prachtig weekend voor de boeg. En hier is John Paul Jong.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 Paul Young. Geboren in Glasgow, in Schotland en uiteindelijk verhuisd naar Australië. En hij is een broer van Malcolm Young en August Young van ACDC. Nou, dat is bijna niet meer te horen. Gelukkig maar. We boffen maar weer. Goedemorgen allemaal. Net over half tien. Prachtige dag hier in Zandvoort. Met ZFM op je radio. 24 uur per dag, maar je kan ook even... Als je een zigo hebt, kanaal 40. Kanaal 40, kijk maar. You're free again. Who could love and do that to you all dressed in black. bij ZFM. Full if you think it's over. De mooiste muziek, de leukste muziek hier bij ZFM. In de ether op 106.9 op de kabel op 104.5 het digitaal kanaal 40 dat is bij Ziggo en DAB plus kanaal 5C. En aanstaande overmorgen is er een rommelmarkt in Oud-Noord, Soentje, Rommelmarkt Soentje, Potgieterstraat, de Genessenstraat, de Costa -straat. En vanaf 7 tot 2 is iedereen van harte welkom om spullen te kopen en te verkopen. Wat een feest. Hier is Shirley. Goldfinger. A cold finger Shirley Bessie, Goldfinger, van de gelijknamige film, James Bond film. En er komt, er komt weer een nieuwe aan, die staat op stapel. No Time to Die, zo heet hij. Ik kan niet wachten. Top, top, top. Al die Bond films worden steeds spectaculairder. Ah, dit is ook al mooi, hoor. Ze komen nog wel eens in de herhaling. Charlie Bessie bij ZFM. Spanning en dus sensatie. Levert Ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl En kijk eens mee op internet. Ja, we zijn overal te vinden ook op Facebook, Instagram. Modern ZFM. I'm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 Club, tachtige jaren. The War Song. En de zanger van de Culture Club... die zit tegenwoordig in... Uh, The Voice of... Britain, geloof ik. Als jurylid. Ah, hij komt wel aardig zingen. Goedemorgen ZFM. Het geluid van Zandvoort... 24 uur per dag. Altijd feest. En automobilisten uit Zandvoort... kunnen zich via het regelsorg Rijbewijskeuringen op 4 september, 4 oktober en 1 november... in de stichting Pluspunt Zandvoort Vlemingstraat. 55 medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs. Kijk maar even op de, op de site. Hier is Peter, Peter Gabriel. En is Pieter Gabriel al gezegd van nou ik doe het zelf wel. Nou, niet geheel zonder succes hoor. Want deze Sledgehammer was een dikke, dikke, dikke hit. En terecht prachtige plaat. Zet even hem met geluid van Zandvoort 24 uur per dag. wordt op een prachtig weekend, dames en heren. Smeer je maar lekker in. En weer weer. Auto starten, ja. Nou, laten we gaan rijden. Gezellig. De, de, de, de tijd dat ik in de Gnoom zat, was dit een grote hit. Oké nog, de Gnoom, Wilfred Taters en Rens, hij staat nu met bloemen bij de HEMA. Het was wel gezellig hoor, mooie tijd was dat, mooie tijd. We hebben enorm genoten en gelachen en feest gevierd. Goedemorgen ZTV met geluid van Zandvoort. Here's rock street music. Tain no big thing The wet the bells to me Ain't no big thing The toll of the bell I probated to spare the days I troll downtown the red light plays Jump on bubble up What's in store? Love is the drug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 Singles bar, Face to face Toe to toe Heart to heart As we hit the floor Lumber up Limbo down The lost embrace the Stumble around I say go She say yes Dim the lights You can guess the rest the dog, I'm thinking of, oh, can't you see, love is a dog, gotta hook in me, oh, get that butt love is the dog, I'm thinking of, oh, can't you see, love, the dog for me, Google, geef eens een compliment. Jij bent het smakelijkste koekje in de trommel. Nou, ooit al het van een ander. Wordt uh! weer barbecue in dit weekend, jongens. Heerlijk. Lekker in het zonnetje.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 Mooie muziek gemaakt, deze in de Grote. In jou en mij. Ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof. In jou en mij. Avond heet het. ZFM. Mooie. Oh. stukje muziek. ZFM. De allerleukste, mooiste muziek van Zandvoort en omstreken. Het geluid van Zandvoort en omstreken. 24 uur per dag. Luister mee. Hier zijn de Pajon Cannibals. Cannibals. Hier bij ZFM. Mijn tijd uh, is vandaag weer uh, op. Hoop dat je een hele fijne dag hebt. Als je tijd hebt, ga even lekker in de zon zitten. Want het is de moeite waard. Zometeen het nieuws van 10 uur. Mijn naam is Gerlo Hoogman. En ik ben er volgende week dinsdag weer. En maandag, Walter Sans. En zo houden we het feest vol. Bij ZFM. Het geluid van Zandvoort sorry In life Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5